Na het ongeluk met een toeristenboot tussen de Indonesische eilanden Lombok en Komodo... zijn nog eens 13 mensen gered, dat meldt de Indonesische reddingsbrigade. In totaal zijn nu 23 mensen in veiligheid gebracht... onder wie alle vijf Nederlandse opvarenden. Er zijn nu nog twee vermisten naar wie met reddingsboten en visserschepen wordt gezocht. De 13 die als laatste zijn gered zouden allemaal in goede conditie zijn. Ze hebben veertig uur rondgedobberd in en bij een klein bootje dat hen wist op te pikken. Een groter schip heeft hen uiteindelijk gered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 Het weer, het is wisselvallig met geregeld buien, maar ook af en toe zon en een stevige zuidwestenwind. Het wordt hooguit 17 graden. Later afnemende wind en vanavond land in, maar het is wat droger. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het en Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file bij Batoevedorp, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uh, uh, dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen... op uw lokale zender ZFM. En heel veel lekkere muziek natuurlijk. Vanmiddag tussen twee en vijf bij jou op de radio. En Maurice is er ook. Goedemiddag, Maurice. Goedemiddag. Ja, nou horen je <laughs> straks <laughs> nog wel verderop in dit programma. Maar eerst gaan we luisteren naar de single van Johnny H.S. Yes en de Shadow Dreams. And burn Till it all collides Strike a match list bij C.V.B. Salford de lekkere muziek uit de jaren 80 van Johnny H.S. Yes, dat was Shadow Dreams, gevolgd door deze uit de hitparades van dit moment. En als Maurice mag geloven, de nummer drie van dit moment, zo ongeveer. Je wordt het en I'm coming home now. De ondernemersvereniging hier in Salford is dringend op zoek naar nieuwe leden, Abeljan. Ja, dat bleek de, de, een artikel in de Heemsteedse Courant.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 Hey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 En zoek de Facebook op uh, ZFM Zandvoorts, dan vind je hem vanzelf. Is hier de single van Clean Bandit en Rather B.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 Ja Rob, nou hoop ik maar dat het... Oh, maandag wordt het herhaald, hè? He? Ja, zeker. <lacht> dus u bent gewaarschuwd. Dat is ding, hoop, ik. <lacht> nou, hoop ik maar dat het klopt maandag. Dat het klopt voor maandag. Ja, nee, tuurlijk. Want uh, vanochtend, klopte het niet. Want uh, ik had gisteravond mijn weerbericht gemaakt. En toen had ik dus uh, geschreven... Uh, periode met zon. Dat wil niet zeggen dat de hele dag de zon zal schijnen. Maar wel periode met zon.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 en de maximumtemperatuur die komt niet hoger dan de 18 graden. Hm. Dus... Morgen een pluutje nodig. Nou ja, een hele grote hoor. Een hele grote zelfs. Ja, een hele grote. Mm. Vooral in de middag. Maar het is wel een krachtige wind. Dus de zeilers die zullen hard aan ah, ja, moeten. weekend. Zeven is, is veel hoor. Ja, erg veel. Ja, dat is veel. Ik, eh, ik ga morgen niet zeilen. Afzeilen. <lacht> <lacht> Afzeilen. Nou, dan de maandag.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 Bah. Ik word er een beetje triest van. Ja. ja ik hoor daar dus, je stem. Ik ja. hoor daar je stem. De <laughs> summer is over. Ja, is dat zo? Gaan we geen zomers nou, uh, weer meer krijgen? Nou, de komende tien dagen zit het er niet in, Rob. Dus dat, hmm. als het zo nou, moet, dan, ga ik, als ik weg. Het dan beter... ga ik weg. Ik bedoel, als het zo moet, dan ga ik weg, hoor. Ja, ja dan ga ik weg. Als het zo weg? blijft, dan ga ik weg. Je... Je... Dan ga je naar Spanje ja. zitten. Ja. moet je wel op ja. <laughs> Dan uh, gaan we naar de dinsdag. Dan, dan wordt het niet veel beter. Er is dus een wisselend bewolkt met een buienkans. En er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. En de maximumtemperatuur komt dan ook weer op 70 graden uit. Het is Goed. Tis, tis, tis, tis, tis, tis, tis niet anders. Het is het niet, hè? Nou, en de verdere vooruitzichten. Dat is de komende week blijft het koel. Cool, met de eerste, wissel, de eerste dagen wisselvallig weer. En in de tweede helft van de week, ik wil toch een beetje positief eindigen... in de tweede helft van de week is er mogelijk meer zon. Hey kijk, Lex. Kijk. Nou, daar heb je het weer mee goed gemaakt, Lees. Toch wel, hè? Jawel. Ja. Nou, dat was het weer. Willen de mensen het nalezen, waar kunnen ze dan terecht, Lex? Dan kunnen ze kijken op www.meteopagina.net... Uh, sorry, dat was de oude. .nl en Je kan me volgen op Twitter, op het Meteopagina... En natuurlijk uh, dagelijks uh, ook op de TV. Op de tv van ZFM. Kanaal 40 digitaal via Ziggo. Lex, dankjewel. Blijf je nog even gezellig in de studio? Ik blijf er nog eventjes okay, een, uh, een watertje drinken. En volgende week horen we je weer zo rond half drie bij Stanford op zaterdag. Dat was het weer. De Voorlopig, dus even geen zomers weer meer uh, hier in Stanford.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 We'll be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 En uh, hoe waren de reacties van, uh, van, de, van de gasten? Nou, prima. Kijk, ja? het, het leuke is dat uh, iedereen bepaalde dingen herkent. En uh, ja, ik heb het daar erg naar mijn zin met uh, het yes doen. Maar nou, nou, goed, het is een geweldig leuk als je zoiets. E dat, he, eerst ga je erover mij, maar dan zou ik het doen. En dan, heb, dan op een gegeven moment krijg je het uh, voeten en, en armen, om het zo maar eens te zeggen. En dat na twee keer al zo'n gigantisch succes is, dat ja. heb je niet.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 Uh, ja, ik, ik wil er niet, niet te ver over in, uh, uitbreiden. Nee, ik mag maar, ook niet te ver verklappen Nee, nee, daarom. Ik, ik zie je ik nadenken bij elk, elk woord wat, je, wat ja. je zegt. Maar een big band, man of 10, uh, 15? Mm, Ongeveer. In dit geval denk ik 18, buiten het uh, vocale gebeuren. Oké, okay, goed. Uh, big band. Hula, kijk, die hebben die, die, die optocht, auto's bekijken, achterhekken, want ik heb van... Uh,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 Nee, helemaal goed. Uh, verder, ben ik iets vergeten, uh, Tom. Iedereen moet komen? Gewoon ja, iedereen, anders... ja, ik wou net zeggen, iedereen moet komen. We hebben nog niemand uitgenodigd. Dus bij deze nodigen we uh, heel Zandvoort en omstreken uit... om te luisteren naar de muziek van de uh, Koosmark, Big Band. En waar staat het podium? Uh, het podium komt? staat op het Raadhuisplein, waar normaal de ijsbaan is. Zetten wij nu het podium neer. Geweldig. Dus er kan gedanst worden, dat beloof ik. Nou, geweldig, super.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 We gaan allemaal kijken. Tom, hartstikke bedankt voor je komst. Hartelijk dank voor deze ruimte weer. Ja, je, okay. weet, je weet inmiddels ons, ons te vinden. En daar zijn we ook heel erg ja, ja, mee als geloof, CFM. Ja. Helemaal Al, goed. Alle nieuwtjes krijgen jullie, hè, dat weet je. En stelwelder. Sterker ja. met de voorbereidingen. En ja. geweldig dat je even langskwam. Dank Bedankt en veel plezier met je programma. Komt goed. De Coastmark Big Band. We gaan hem draaien.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 ...op het Raadhuisplein. Vanaf ongeveer halfwege ...de Coastmark Big Band. Tot zover het eerste van Zalvert op zaterdag. Zo meteen zijn we er uiteraard weer terug... ...met nog twee uur lang muziek en Dat informatie. duizend meningen... ...het land van nuchterheid... ...met z'n allen op het strand... ...beschuit bij het ontbijt... ...het land waar niemand zich laat gaan... ...behalve als we winnen... Dan breekt akkoord de passie los. Dan blijft geen mens meer binnen. Het land wars van de tutteling één uniform.